Intracommunitaire handelingen, uw eerste reactie zal misschien zijn, kunt u dat alstublieft nog eens herhalen? Daar heb ik nu nog nooit van gehoord. Wel, bij deze wens ik u van harte welkom op deze presentatie over de boekhoudkundige verwerking van intracommunitaire handelingen. Mijn naam is Tessa Brake en ik hoop dat u na deze presentatie de vraag niet meer aan moeten stellen wat intracommunitaire handelingen zijn. De presentatie zal ongeveer een 10 minuten in slag nemen. Na de presentatie is er ook nog de kans om vragen te stellen. De inhoud van de presentatie zal zijn: ik zal beginnen met enkele begrippen uit te leggen. Begrippen die toch wel van essentieel belang zijn wanneer men spreekt over intracommunitaire handelingen. De Zij begrippen zijn. Europese Unie en BTW. Daarna zal ik het hebben over aankopen en verkopen, gevolgd door invoer en uitvoer. Daarna zal ik wat meer informatie geven over intracommunitaire levering, gevolgd door wat meer informatie over intracommunitaire verwervingen en als laatste informatie over intracommunitaire goederenvervoer. De Europese Unie bestaat eigenlijk al zeer lang, maar pas onder de naam Europese Unie, 1993. De Europese Unie bestaat uit 27 landen. Deze Unie maakt dat er geen grenzen zijn tussen deze landen. Het dus maakt dat men niet kan spreken over invoer of uitvoer bij goederen transacties tussen deze landen. Bijvoorbeeld twee lidstaten, België en Nederland, exporteren naar elkaar. Geen uitvoer, want er is geen grens. Binnen de Europese Unie spreken we over intracommunitaire handeling. De blauwe landen op de kaart, de donkerblauwe, dat zijn de landen die behoren tot de Europese Unie. De lichterblauwe zijn landen die kandidaat zijn om toe te treden. De Europese Unie. De grijze landen zijn geen lid en zijn ook geen kandidaat om lid te worden. Er is één grijs land dat opvalt in een zee van blauw: dat is Zwitserland, die niet wil toetreden. BTW: BTW staat voor belasting over de toegevoegde waarde. BTW is een indirecte belasting. Dat wil zeggen, een belasting die wordt gegeven op transacties. Dus in dit geval op aankoop van goederen. Het is ook een verbruiksbelasting. Dat wil zeggen dat die wordt gegeven in het land waar het goed verbruikt wordt. In België zijn er vier tarieven. Het nauwelijks voorkomend 1% tarief. Dat geldt voor monetair goud dat is gehout die wordt gebruikt als beleggingsproduct, daarnaast heb je het 6% tarief. Enkele voorbeelden van het 6% tarief zijn levende dieren, levensnoodzakelijke voedingsmiddelen, water uit de kraam, farmaceutische producten, boeken, landbouwdiensten en vervoer van personen. Daarnaast heb nog het 12% tarief, dat is voor margarine, banden en binnenbanden, taaltelevisie en sociale huisvesting. Als laatste is er nog het 21% tarief, ook wel het resttarief genoemd, want alles wat niet tot de vorige categorieën behoort, behoort tot het 21% tarief. Alle rest, daarop wordt 21% btw gegeven. Er zijn twee soorten BTW, verschuldigde BTW en afdekbare BTW. Het zal zo dadelijk wel duidelijk worden wanneer wat wordt toegepast: aankopen en verkopen. Stel dus één belastingplicht, belastingplichtige uit België, dat wil dus zeggen iemand met een BTW-nummer. Verkoopt aan een andere belastingplichtige in België, dus ook iemand met een BTW-nummer. Dan kan de koper BTW aftrekken en de verkoop BTW verschuldigd aanduiden in zijn boekhouding. Let wel op, het gaat over twee personen met een BTW-nummer, dus geen particulier. Het gaat dus ook over mensen die zich in hetzelfde land bevinden. Invoer en uitvoer. Overdracht van goederen, van mensen die zich dus klaarblijkelijk niet in hetzelfde land bevinden. Maar het gaat over een derde land, zo worden de landen genoemd buiten de Europese Unie, naar een fiscaal grondgebied van de gemeenschap of omgekeerd. Dus van een land buiten de Europese Unie naar een land Binnen de Europese Unie. Dit wil zeggen dat een grens wordt overschreden, dus men kan van invoer of uitvoer spreken. Een klein voorbeeld daarvan is: wanneer een Belgisch bedrijf zou importeren naar Rusland, is dit uitvoer, want de grens wordt overschreden, want Rusland is geen lid van de Europese Unie. Intracommunitaire leveringen zijn verkopen buiten België, maar binnen de Europese Unie. Er worden dus geen grenzen overschreden. Dit is zo wanneer een Belgische btw-belastingplichtige bijvoorbeeld verkoopt aan een Franse btw-belastingplichtige. Dus de verkoper zal geen btw op de factuur vermelden en ook geen btw verschuldigd zijn, omdat, zoals u al weet nu, btw een verbruiksbelasting is. Het goed zal worden verbruikt in Frankrijk, dus er zal Franse BTW verschuldigd zijn en geen Belgische. Dus de Belgische BTW-belastingplichtige moet ook niets over zijn BTW inschrijven in zijn boekhouding. Intracommunautaire verwervingen Dit zijn aankopen buiten België en binnen de Europese Unie. Dus er worden ook geen grenzen overschreden. Een voorbeeld daarvan is een Belgische BTW-belastingplichtige die een goed aankoopt van een Franse BTW-belastingplichtige. De Franse, de verkoper, zal geen BTW verschuldigd zijn, want het goed zal worden verbruikt in België. Er is dus Belgische BTW. De koper, de Belgische BTW-belastingplichtige, is BTW verschuldigd, maar kan deze ook dan weer aftrekken. Intracommunitair goederenvervoer is het vervoer van goederen binnen de lidstaten. Een voorbeeld daarvan is goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Die worden verscheept naar Zeebrugge, per schip aankomen in de haven van Zeebrugge, daar dan in een vrachtwagen worden gestopt, per vrachtwagen naar Antwerpen worden gereden. Dat is een voorbeeld van intracommunitair goederenvervoer. Nog een voorbeeld is goederen. Die worden vervoerd van Brugge naar Parijs. Ook een voorbeeld van intracommunitair goederenvervoer. Zo, ik hoop dat bij deze al uw vragen die u had over intracommunitaire handelingen zijn opgelost. Mochten er toch nog vragen zijn, kunt u deze altijd stellen... Ik zal deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden, maar ik zou u alvast willen bedanken voor uw aandacht.